Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Wageningen Universiteit wordt bezet. Klimaatactivisten demonstreren in een paar gebouwen... en ze zeggen dat ze pas weggaan als de Unie stopt met samenwerken... met bedrijven in de fossiele industrie. Volgens de universiteit zijn het een paar tientallen actief actievoerders... die onder meer spandoeken hebben opgehangen. Eerst we de Dit we we we Eerder waren er ook al dit soort protesten bij de Unie van Amsterdam en een hogeschool in Velp. Roman Protasevich heeft gratie gekregen. Dat is een Belarusische activist en journalist. Misschien weet je nog wel dat hij anderhalf jaar geleden werd opgepakt... en ...dat het vliegtuig waar hij in zat gedwongen moest landen in Belarus. Hij moest daarna de gevangenis in voor zijn rol bij de grote protesten in dat land... ...en omdat hij de president zou hebben beledigd. Nu krijgt hij dus gratie en dat betekent dat een straf wordt verminderd of zelfs wordt kwijtgescholden. We weten nog niet of Protasevich meteen vrijkomt. En deze collega gaat bij ons weg... De NOS zoekt een nieuwe weerman of vrouw. Ben je een meteoroloog? Misschien ben jij nou wel onze nieuwe collega. Ja, het is onze weerman Gerrit Hiemstra. Je hoort hem een vacature tekstje voorlezen, maar nu gaat hij er dus zelf van door. Ik vind het eigenlijk wel best. Ja, en de reden, dat is klimaatverandering. In plaats van praten over de gevolgen ervan, wil hij nu zelf zijn steentje gaan bijdragen. En dat gaat hij doen met zijn eigen bedrijf, waarmee hij duurzame huizen wil bouwen. Dat deed hij ook al met zijn eigen huis in Balk, in Friesland. Hiemstra werkte al 24 jaar voor de NOS. Krijg je nog wat weer? Een zonnig en broeierig dagje met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Alleen langs de kust is het ietsjes frisser. En later vandaag kan er in het binnenland een regen of een onweers vallen. Morgen is het ietsjes koeler, maar wel volop zon. ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio kom je al in de file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roulevarensveen. 8 kilometer met 10 minuten op onthoud. 5 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar Watergraafsmeer. Bij Amsterdam over Amstel staat de file. En 10 minuutjes op de a 207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Weer 3 kilometer file bij Afrit Nieuwveen.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 Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché sono pieno, sono in italiano, un italiano però, sono in Italia che non si spaventa.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 Het is even na vier uur, welkom terug. Zandvoort op zaterdag, we zitten alweer in uur drie en we gaan pit-reporten. CFM, Race Radio, pit report. Pit report. Ja, en dan hebben we aan de telefoon uh, Rendel Lawson. Goedemiddag, Rendel, welkom. Goedemiddag, goedemiddag, Ja, ik draaide net uh, natuurlijk uh, Italiaanse muziek uh, aan ja. het uh, begin. Maar uh, ja, we hebben helemaal niks uh, met uh, Italië, althans uh, geen race. Wel ah, een ja, hele hoop is, ellende daar, hè? Ja, uh, geen grote ellende. Dus jij je een jetski of een, uh, of een roeibootje hebt, gaat het helemaal niet lukken daar, zullen we maar zeggen. Ja, nee. Jeetje, niet normaal. Ellendig, ellendig, ja. En uh, ja, 14 allendig. doden hè, zijn er in ieder geval uh, officieel ja. uh, gemeld. Dat is helemaal erg natuurlijk. Uh, weet je, de, de, de, je kan altijd weer zien, zeg ik maar hoe de natuur zo eigenlijk uiteindelijk weer gewoon ja, niet uh, vat is. Er uh, komt een hoop regen uit de lucht, een hoop toestand, grond, die keurig ke ke droog is. En dan krijg je een hoop ellende. Ja. ja en uh, dat er ook ergens daar nog in al die ellende nog een circuitje staat waar het nou zo nodig gereisd moet worden. Ja, dat, uh, dat is een beetje bijzaak, zeg ik dan maar. Ja, zeker. Ja, toch? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, die Bas van Bodegraven, die had ook weer uh, filmpjes uh, gestuurd. Dat je denkt van ja, dan willen ze misschien de race nog door laten gaan. Ja, maar dat gaat natuurlijk net en nooit niet lukken, hè? Nee, maar dat kan natuurlijk ook gewoon niet meer. Dan kun je zeggen, misschien uh, het circuit is droog, maar wa wat voor impact heeft het voor uh, de hele omgeving, als daar opeens een heleboel mensen die kant op moeten om uh, na naar een kampietje te gaan zitten kijken. En wil je dat nog? Nee, dat en, wil je ook niet. Be be beste beslissing ooit gewoon uh, dat ze gezegd hebben, jongens, uh, kappen met die hele handel. We gaan uh, door naar uh, Monaco. En, uh, en, uh, en een mooi bedrag uh, naar uh, ja, prachtig, ja, dat mooi bedrag gedoneerd. Zou, het zou niet allemaal, ja, een prachtig bedrag natuurlijk. Het zou niet alle wonderen, helemaal... Want het, ik denk dat, dat je niet over miljoenen praat, maar over miljarden schade ja, daar. Dat wordt wel geschreven. Uh, het gaat zeker wat jaren duren voordat daar de boel allemaal oh, weer in die omgeving. Weer een beetje netjes is, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja? Uh, nou, Rendel, dan gaan we het even over autosport hebben verder. Ja. Um, Eén uur geleden, precies, heeft Jan Lammers op Facebook een berichtje gestuurd. En dat gaat als volgt. Dan citeer ik Jan, Rob Slotenmaker. Wat een voorrecht dat ik van deze mooie man het vak heb mogen leren vandaag, vijftig jaar geleden, reed... En won ik mijn eerste race, mooi is dat hè? Dankjewel Rob. En eh, ik geniet er samen met onze familie. Uh, nog iedere dag van. En uh, heb jij Rob Slotenmaker ook gekend, uh, Ja, nou ja, niet persoonlijk, maar ik heb hem wel zien rijden. Oh, ja? en, uh, en, uh, en je liep natuurlijk vroeger als kleine jongen... liep je langs de Rob Slotenmaker Slipschool naar het circuit... waar ja. Jan natuurlijk ook gewoon uh, begonnen is. Ja, en, uh, ja. Ik liep uh, in principe als 10, 11 jarig jongetje langs... Die, langs dat kleine huisje, die Slipschool... waar ze dan met die simkaartjes nog aan het... Uh, aan het, kan ik dat goed ja. aan het slippen waren. En uh, die simkaartjes en waren ook andere auto's. Ja, dus ja... Uh, ook voor mij is Slotermaker, Rob Slotenmaker nog steeds een idool. En uh, dat was wel uh, zo iemand die gewoon. Ja, uh, weet je. Je hebt, uh, je, hebt, je, zeg, nou, je hebt Max Verstappen en Rob was vroeger ook zo'n god. Zeg maar ja, ja, op de ja, ja. Nederlandse circuit. En ook in het buitenland hoor. Ja. Hij heeft natuurlijk ook veel andere dingen gedaan. Ja. En dus, ja. Ja, gewoon, ja, hoort er gewoon bij. Hoort bij de Nederlandse racegeschiedenis misschien heel simpel. Hoort er gewoon, zit daar gewoon bij mij heel erg bovenin. Ja, ja. Nou ja, oh jij ja, had het over die Simca. Maar er staat ook een foto bij van Rob en Jan. Eh, bij een Simca. Ja. Eh, die auto werd blijkbaar heel veel gebruikt in die tijd. Eh. Nou, het was, was natuurlijk, voor denken, heel goed driftauto Want er zat een motor achterin. Dus als je hem in drift, dan ging hij ook. Dus het was ook niet zo heel makkelijk, zeg maar, uit zo'n strip te halen. Oké. Okay. Dus die leerden het daar heel verschillend goed in. En ik weet niet wat Rob vroeger eh, misschien ook wel met Simca Krijs eh, concern toen had. Eh, die misschien ook wel wat, uh, want die konden redelijk deeltjes maken hier en daar, ja. maar ik, ik kan me bijna niet, kijk tegenwoordig zijn natuurlijk allemaal moderne auto's waarmee ze het doen, maar ik kan me bijna niks anders herinneren dan dus, uh, de slotenmaker slipschool met de simkaars voor mij één, één blik. God, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja. jongen. Ja. En wilde hij ook. En uh, ja, Jan is daar natuurlijk als baanspuiter begonnen ja. om de baan nat te maken en, uh, en mocht er op een kussentje mocht je uh, ook dat, dat, dat driften en, en, en zeker het slippen leren en was natuurlijk heel snel al uh, beter als uh, menigeen die achter de stuur kroopt. dat ja, <laughs> ja. moet je maar gewoon zien. Ja, ja, ja, maar ja. je 50 jaar jongens worden houdt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> gelukkig maar. Ja, gelukkig, ja. maar gelukkig, ja, gelukkig maar. Gelukkig ja. maar. Oh ja, heel erg tijd. Maar ja, Robben gewoon een uh, prachtig mens. Ik mis nog steeds zou ik je eerlijk zeggen. Het is heel lang geweest. Uh, jij kent het ook wel dat je vroeger het circuit opreed en dan had je die twee mooie uh, palen staan aan het begin van, de, van het circuit. Had je die twee uh, ja. toegangspoortjes eigenlijk. Ja. En in de rechterkant zat een beeldenis van Rob maken ingemetseld. Ja. En als je dan uh, het goed in je auto even op sloot te maken. Ja, dat mis ja. Ik nog steeds. Dan hij hem zo van. Dan wist je zeker dat je niet van de baan afvloog. Ja, maar. <laughs> geweldig. Ja, ja, ja, ja. Maar die mis ik nog steeds. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Nou ja al, ander nieuwtje is dat uh, Rinus van Kalmthout of Rinus V-Game, die uh, was uh, derde op de snel Fast Friday of de Indy ja. 500. En um, hij, hij zette daar. Oh nee, even kijken. Het was uh, Takuma Sato, die heeft vrijdag de ...de snelste trainingsronde op de Oval van Indianapolis uh, sinds 1996 gereden. Ja. En het was een, uh, en natuurlijk is dat allemaal keurig geklokt... ...het was 234,753 mijl per uur. En ik heb dat even nagerekend, dat is 375 kilometer per uur... Hoe hard is dat, Rendon? Heel hard. Heel, heel hard, ja. Maar, maar zei het hoe? nog steeds watjes, hè? Zei het nog steeds watjes. Want in 1996 reed Arie Luijendijk, was dat, hè? Ja? Thuis, die uh, nog steeds het uh, rondrecord heeft. Die reed toen uh, 239 mijl. Zo, ongelooflijk. 378 kilometer per uur. Dit dus zijn nog steeds watjes. Dit zijn blijven gewoon watjes klaar. We ja, moeten oh, simpel, hè? Om drie kilometer te zacht. Ja, ja, ja, ja. Ja, hoe hard is dat? Ik denk, ongelooflijk. ik heb zelf nooit zo hard gereden. Uh, ja, dat zou je ook niet willen, denk ik. Nee, nee, nee. Ja, weet je, dit zijn wel snelheden dat je ook denkt... van dat, dat eigenlijk gewoon de, volgens mij de hersenstam... en de hersentjes in je kopje je er gewoon niet meer bij kan houden. Nee, dat is ja, ja. En ja, uh, uh, ja weet je... Uh, ga maar gewoon te snelweg 100 rijden... en ga dan proberen met je auto 170 te rijden. Dan schrik je al. Ja. Deze jongens rijden gewoon nog even 200 kilometer hard. Ja, ja, het is ongelooflijk, hè? <laughs> ja, gaat nergens, over. ja, dus ja, ja. gaat nergens over. Maar goed, en, met die ovo racing kan dat misschien ook uh, makkelijker, denk ik dan. Of nou, zo? ja, de auto's zijn er natuurlijk wel... Helemaal op afgesteld. Maar ja. ze zei natuurlijk, jarenlang hebben ze dat ook toch wel een beetje geknepen. En andere dingen, want het ging op een gegeven moment wel hard. En het, ze, ja, het zegt al, twee, in 1996 was de boel best wel heel erg vrij ja. met uh, motor uh, toestand, dat soort dingen. de tourée is al, al 2,39. Dat is al een tijdje terug, hè? 6, ja. ja, ja, ja. ja, ja dus, dan zijn we ook euh, zijn we, nou, 26 jaar verder. Ja, ja, weet je? Dus, um, ja, ik heb wel zoiets van uh, uh, het is inderdaad heel erg hard, uh, maar het gemiddelde blijven ze ook heel erg hard rijden. Dus dus we kunnen dit heel lang volhouden. Ja, ja. En uh, ja, goed voor Fike. Dat team van Fike is op die OVOS op een of andere manier... altijd zeker in Indie altijd goed. Alleen de rest van het seizoen wil het gewoon nog niet lukken. Dus, nee. uh, nou ja dat, ja, dat zeg je goed, Ren. Want uh, de uitslag van de uh, Indianapolis 500, training 4. Was. Fiké uh, was maar 900ste seconden langzamer dan Takuma Sato. Ja, dat, en, uh, praat, dat, dat praat je over in. Die, met die snelheid praat je gewoon misschien een metertje. Dat gaat ook zo. Nee, ja, precies. <lacht> en, hij was derde gewoon in die training. Dus, uh, ja, ja, gewoon ontzettend goed. Moe, uh, nee, dat team, op een of andere manier van Rines. Ze, ze krijgen de rest van het seizoen krijgen ze totaal niet voor elkaar. Maar op die OVO's. Zijn over, zijn ze al sterk sterk? Uh, dus ja, misschien 4 uh, uh, dadelijk uh, naast Arie ook een Nederlander die gaat winnen. Zo moeten we hopen, toch? Moe, uh... Ja, precies. En, en dan zou ik het mooi vinden als je dan niet 4K staat, maar van eh, op Ja, eigenlijk wel. He? Het, ja. Eigenlijk wel. Het is gewoon Rinus van hout uit ja, Hoofddorp. Ja. Mooi, uit Hoofddorp. Ja, ja, precies. Mooi. Dat wil ik ook horen. Hij, <laughs> Een regiogenoot ja. hè? Ja, ja, weet je, hij heeft ook in die speeltijd in Hoofddorp gespeeld. Dus daar hebben we het over. Ja, ja, ja, precies. Hij is ook naar het Lineeshof geweest, meneer ja, vader. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja. ja okay. Hé, <laughs> je hey, dankjewel voor deze ja. week. En we gaan je volgende week weer gewoon Absolutie. spreken. Gaat helemaal goed komen. oké Dankjewel, Rendel. Okay. Fijn weekend verder. Ja. Hoi, hoi. hoi, hoi. Dat was uh, Rendel Lawson vanuit uh, Beverwijk met de Pit Reports. En dat doen we elke week zo rond uh, kwart over vier. Nu waren we ietsje vroeger. Want zometeen gaan we praten met Jeroen van Sluisdam. dan. Voor het wordt op zaterdag, op deze zaterdag, zonnige zaterdagmiddag. Lekker nog een beetje frisjes met die Noordenwind, maar verder is uh, goed te doen. En dat geldt waarschijnlijk ook daar uh, in Amsterdam voor uh, Jan van der Leden. Want uh, Jan, we hebben een mee, maar uh, is hij ook al het uh, doel ingevlogen bij de tegenstander? Nee, Rob. Ik wil eigenlijk net zeggen: heb je geen luide treurmuziek? Het 4-0 voor Arsenal. Gaan we weer. 4-0. Gaan we weer. Ja, absoluut. Niet te geloven. Het is zo, het is zo zonde. We speelden hartstikke lekker die eerste helft. We begonnen aan de tweede helft lekker. Nou ja, ze kwamen wel op, op 1-0 dan. Maar ja, dan gaan ze een paar keer, twee keer de fout in achterin. Dan wordt het 2-0-3-0. Uh, Echt een klungel achterin. En hoe dat, dat in één keer kan, ik begrijp er helemaal niks van. Dan wordt het team. Uh, die wordt vervangen, Die is geblesseerd. En was het ook zo dat, uh, dat de doelpunten weer uh, achter elkaar erin vlogen? Gewoon weer even een moment van een echte on onoplettendheid? Ja, gewoon even. Ze zagen gewoon als... 5-0 is het nu zelfs. Ze zagte echt net als een kaartenhuis in elkaar weer. En dan wordt Nuitse Christine vervangen, Nauvel wordt vervangen. Kai Bloem komt erin, die speelt hartstikke lekker, die jongen. Maar die jongen is 17 jaar, die kan het toch ook niet? Nee. En dan, uh, dan hebben we twee wissels erin. En dan valt. Uh, Silvio valt uit. En dan hebben we hebben gewoon geen wissels meer. Bovendien krijgt But zijn tweede gele kaart, dus rood. Dus op dit moment spelen we met negen man. En ik vind het echt schof terug. Ja. Voor een club als S.W. Zandvoort, wat die niet genoeg wissels mee kan nemen. Het is, het is gewoon dramatisch. Ja, dit is echt. Uh... Dit is, ik vind het echt niet S.V. waarde, moet ik eerlijk zeggen. Nee, en uh, ja, iedere keer uh, vorige week uh, ook hadden we best een uh, aardige wedstrijd. We begon lekker allemaal. Maar een, een heerlijke wedstrijd vorige week. Ja. Worden we nu ook de eerste helft. Precies. Maar ja, ze zakken gewoon als een kaart thuis in elkaar. Ja. En dat heeft uh, toch te maken met de samenstelling uh, 6-0 zelfs. <lacht> Het heeft waarschijnlijk uh, toch uh, te maken met het uh, ja, de, de, de, de team dat het niet helemaal compleet is? Of, uh... Ja, je speelt met negen man tegen een, tegen een elfte wat helemaal in de flow zit natuurlijk. Ja. Ja, en ik zie nu echt wel die kopjes hangen bij die gasten. dus Ik vind het diep triest. Niet dat die kopjes hangen van die gasten, maar dat wij gewoon met negen man zijn. Ja. ja ik zie je, Piet Nou, ja, ik uh, ga het hierbij laten, Jan, wat, uh... Ja, hier worden we ook niet vrolijk van, hè, zullen we maar zeggen. Ja. Dus... We geen al in de kantine? Nee, nee, nee. zit er niet in uh, vandaag. Nee. Snel weer terug uh, naar Zandvoort. Absoluut. Oké, okay. dankjewel uh, toch. En uh, volgende week uh, dan, uh, gaan we er gewoon weer uh, tegenaan, Jan. Oké, okay, we gaan het blijven proberen. Yes, dankjewel hè. Ja. Oké, okay, ja. hoi. Nou, 6-0. Uh, ja, we nemen aan dat dat ook zo'n zo beetje de eindstand uh, gaat worden van de wedstrijd van vandaag. Arsenal tegen SV Zandvoort. Wat een ellende, hè? Gewoon een paar weken achter elkaar gaat dat al helemaal niet. Daar worden we er niet vrolijk van. De Kids from Fame and High Fidelity. We draaiden me van, uh, van de. hoe heet het? Draaitafel. En uh, volgens mij, uh, Jeroen, uh, goedemiddag. Jeroen van Sluisdalm uh, aanwezig. Hallo. Hey Rob. Collega, welkom. Bekend van de zondagmorgen van uh, CFM Jazz. En volgens mij draaien jullie ook nog wel eens uh, vinyls uh, tussendoor. Ja, af en toe. Ik uh, kan af en toe uh, uh, LP's krijgen van mensen. En uh, zo af en toe maak ik er een uh, complete uitzending van op Vinyl. Zitten wel leuke exemplaren bij, hè? Bij die uh, oude jazzplaten. Uh, ja, af en toe kom je wel eens echt uh, iets tegen... wat je uh, op het internet bijvoorbeeld niet kan vinden. Hm? Precies. Precies. Dus, uh, nou, helemaal leuk. Uh, helemaal mooi. Ja, goed uh, met uh, muziek bezig. Uh, volgens mij, het zo'n beetje het oudste programma van uh, deze radiozender. Ja, dat zal niet uh, veel schelen, denk ik, met Goedemorgen Zandvoort. Uh, ik denk dat het uh, misschien gelijk op gaat. J ja, nou, qua naam he, was het eerst uh, Zandvoort Zaken. Dus, uh, oh ja ja ja, ja, ja, ja. Dus dan, ja, het CFM Jazz wint het dan toch. Oké, nou... Dus bij oudste deze, oudste programma. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, wat we bij uh, de redactie uh, wekelijks binnenkrijgen... dat is, er zijn natuurlijk heel veel persberichten. En afgelopen week uh, kwam er een persbericht binnen over 90 kinderen uit Noord-Holland... die hebben zich aangemeld voor het uh, Koninklijk Concertgebouw Concours. En um, die 90 kinderen uit Noord-Holland zijn er 260 in Nederland breed. Die gaan dus uh, allemaal spelen op uh, piano, viool, dwarsfluit... maar ook zang, percussie en harp. En dat is heel bre breed ook uh, qua genres. Um, en die aanmeldingen die zijn dus divers... Um, en dan de muziekgenres Dat is van klassiek tot pop. Dat vind ik al uh, redelijk logisch. Maar uh, tot jazz. En daarvoor hebben we eigenlijk uh, Jeroen uitgenodigd. Uh, want Jeroen, als ik aan jazz denk... dan denk ik eigenlijk aan toch wat... Uh, zeg maar aan heren van een zekere... en vrouwen van een zekere leeftijd. Uh, um, maar wat... Uh, wat vind jij? Wat, nou, wat is jazz? Is, is, is het ook voor hele jonge mensen? Ja, absoluut. Ja? Ja, absoluut. Als je naar North Jazz gaat bijvoorbeeld... Ja? dan kijk uh, je kijkt naar wat voor soort mensen er rondlopen. En dat zijn inderdaad oudere mensen, maar het zijn ook heel veel jongere mensen. En daar, uh, daar borduren ze natuurlijk ook op voort. Want uh, ze nodigen expres ook moderne artiesten uit... Um, Genres die een beetje tegen jazz aanschurken. die niet echt jazz zijn. maar. juist om die keuzes voor die muziek. aantrekkelijk te maken. voor een heel breed scala aan mensen. Ja. En voor mij is jazz ook heel breed. Het is niet alleen maar de big bands van vroeger. Oké. Okay. Um. Ja, daar stoorde ik me eigenlijk altijd wel aan. aan. Dan werd er hier in Zandvoort heel hard geroepen. Ja, we hebben een, een jazz-evenement. En dan, uh, ja, dan wordt het gewoon in mijn oren gewoon popmuziek. En dan denk je, ja, kom op jongens. Als je jazz brengt, ja. als je jazz zegt, moet je wel jazz brengen. Dat is ja. wel. die discussie heb, heb je altijd. Die ken ik ook. Oh ja? En, um, die is moeilijk te slechte. Oh. Maar het is juist bij evenementen wordt dat natuurlijk gewoon expres gedaan om een zo breed mogelijk publiek te dat trekken. Dat snap ik, ja. ja, ja Want ja. ja, de echte pure jazz, uh, die is gewoon best wel specifiek. Uh, als je kijkt naar free jazz bijvoorbeeld, dat is zo specifiek dat je daar maar heel weinig uh, fans voor vindt. Hmm. Maar dan moet je echt wel... Hoe je, gaat dat? Tegen, de free jazz? Nou, het is compleet experimenteel. Oh, en, iedereen uh, doet maar wat. <laughs> zo zou je het kunnen zeggen. Maar de jazz als je. Ik ben zelf geen muzikus van oorsprong, maar ik vind het wel fantastisch om naar te luisteren. Jazz staat eigenlijk bekend om het, uh, de vele improvisaties. waarin bijvoorbeeld als je drie muzikanten of vier muzikanten op een rijtje zet. ze hun eigen ritmes vaak spelen. Mm. En dat uh, herken je wel als je naar de individuele instrumenten gaat luisteren. En de, uh, goede jazz, dan maken ze toch een mooie combinatie ervan, zeg maar. Van die verschillende uh, arrangementen. Maar bij free jazz, is dat eigenlijk niet op elkaar afgestemd. Is het eigenlijk een wilde vertoning. Oh, maar, sommige, wild. maar sommige mensen vinden het fantastisch. Ik, uh, ik hou er zelf niet zo van. Ik nee, ik ook ik, niet. Um, ik draai dit programma ook eigenlijk niet... omdat ik denk dat de luisterschare daar gewoon te beperkt voor is. En dat zal je dus op die evenementen ook niet terugvinden. Want dat vind ik eigenlijk zo lekker aan jullie programma. Het is... Uh... Ja, toch een beetje de oude jazz zoals we dat kennen. Het is dus ja. een zondagochtend, dus je wil het ook een beetje rustig aan doen neem ik aan. Dat is, uh, de ja. sfeer van een zondagochtend is uh, lekker rustig. En nou, daar hoort natuurlijk goede muziek bij. Uh. Ja, een beetje, we hebben een paar vuistregels eigenlijk. Dat je het eerste uur inderdaad een beetje rustig begint. En dat je dan het tweede uur tempo een beetje opschroeft. Oh, toch wel. Okay. En uh, ja, wat we allemaal eigenlijk wel proberen is een eigen thema erin te brengen. Maar ook... Um, een afwisseling in, in muziekstijlen te brengen. Want ja, binnen die jazz heb je zoveel verschillende stijlen. Fred Kroosberg, die mij ooit heeft opgeleid... die ook CFM Jazz heeft uh, uh, deelgenomen... Die zei eigenlijk, als je Ella Fitzgerald draait... als je een big band draait... Um, dan heb je eigenlijk al uh, een, een groot deel... van wat een, wat een uitzending zou moeten hebben. Nou, als je daarnaast ook nog... Uh, ja, een aantal uh, een, een, een saxofoon nummer meeneemt... Nou, dan heb je eigenlijk al de drie kernstijlen van, van jazz. En natuurlijk gaan, gaan we niet elke uitzending Ella Fitzgerald draaien... of, nee, nee. of, een, uh, of een big band. Ja. Je hebt zoveel uh, artiesten natuurlijk. Uh, want ja. de, de, hoe kan je ongeveer zeggen hoe oud jazz is? Uh. Nou, eigenlijk uh, wat bekend is, is zo rond 1919 1910. Okay. Toen is het uh, eigenlijk de eerste uh, vormen van jazz... Uh, ontstaan in, uh, in New Orleans in Amerika. Is het ontstaan uit de blues? Kan je dat zeggen? Nee, het is eigenlijk een beetje, de blues is daar eigenlijk een beetje van afgeleid. Oh, het is andersom. Ja. Oh, Oké, okay. ja. nee, nee, wat grappig. Oké, okay, uh, en wat zijn de belangrijkste instrumenten in de jazz? Nou, tegenwoordig is de saxofoon natuurlijk heel groot. Uh, dat is al jaren zo. Uh, maar daarnaast de trompet is natuurlijk een belangrijke. De, de contrabas is een hele belangrijke. De piano komt natuurlijk ook heel veel terug. Ja. Dat zijn eigenlijk de allerbelangrijkste instrumenten. Ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, laten we even naar muziek misschien. Heb je iets jazzy's-achtig, uh, Ik ga meteen even zoeken. Eens even kijken hoor, of ik uh, zoiets uh, heb, uh, Benno. Oké. Okay. Even hier naar luisteren. Is dit een beetje, een beetje wat? Een beetje, ja. Toch uh, wat moderner, uh, maar uh, wel heel lekker. Crack Reporter is hier. The people are thirsty because of man's unnatural hand.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 En we hebben het uh, in de studio uh, over Noord-Sea Jazz. Nou, komt dat er weer aan, uh, heren. 9 juli uh, is het uh, weer uh, zover. Nou, dat is wel kloppen. Huh? Het is, dan is het afgelopen. Nee, dat is, dan is het afgelopen? Nee, het begint op 7 juli. Oh, 7 juli. 7, 8, 9. Ja, oh, 9 juli nou, ja, het is hier... Nou, dan speelt het is het, het is het in ieder geval zondag, deze ja. Crack Reporter. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat bedoel ik eigenlijk. Want ja, die mag om 8 uur opdragen om uh, lekker te spelen op North Sea Jazz. Ja, nou en ja. Een, van de, een van de mensen die er naartoe gaat... is in ieder geval Jeroen, Jeroen van Sluisdam. Die nu bij ons in de studio is. En, um, we praten straks over de kinderen verder, Jeroen... Maar even over de North Sea Jazz Festival. Uh, hoe, voor de hoeveelste keer ga je? Oeh, even even ik gaan denk tullen. dat ik er nu voor de achtste, negende keer naartoe ga. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. En elk jaar is het natuurlijk anders. Ja. Dat kan niet anders. Maar, um, maar zie je ook uh, veranderingen in het hele festival? Ja... Ja, absoluut. Loop jij er ook drie dagen lang rond? Nee, eigenlijk? nee, nee. Ik ga meestal maar één dag. Oh. Dat is uh, best vermoeiend. Uh, dag, de, de dag, uh, je loopt van zaal naar zaal. Dus ja. We spelen altijd ongeveer tien concerten tegelijk. En als je iets niet leuk vindt... dan ga je gewoon naar het volgende concert. Dus ja. als je na tien minuten denkt... nee, dit is het toch niet. Ga naar het volgende. Nee, nee, maar dit. maar kan je er nou ook overal zitten? Want... Uh, uh, het lijkt me dat er in sommige, bij sommige artiesten, zoals Van Morrisse, speelt dan op uh, vrijdag van vijf tot zes. Uh, nou ja, er zal wel vol zitten, maar. Uh, ja, ik er dan nog bij of zo. Tegenwoordig is het wel, uh, wel zo dat het vaak heel druk is. Als je echt iets wil zien, dan moet je zorgen dat je er op tijd bent. Ja, ja. En dan zijn er. Uh, in, overal zijn er eigenlijk zitplaatsen. Oh, toch wel? Maar je moet dan wel zorgen dat je tien minuten, een kwartiertje van tevoren er bent. Ja, ja, ja. En anders. Ja, loop je weer pech, dan moet je gaan staan. Of uh, als je heel erg pech hebt, dan houden ze de boel op slot... en dan kom je er niet meer bij als het vol zit. Ja, ja. En hoe doe, hoe doe jij? Maak jij voor een schema? van? Hoe... Nou, wat wel leuk is, ik, ik maak natuurlijk ook uitzendingen voor CFM Jazz. En als ik er naartoe ga, dan probeer ik een van mijn uitzendingen... daar vlak voor uh, geheel te wijden aan uh, Noord-CJazz. Dat ga ik nu ook doen. Ik heb op 24 juni uh, weer een uitzending. Ja. Dus die is geheel gewijd aan noord Jazz. Ik ga het schema langs van wat, uh, wat er komt dit jaar. En ik, uh, ja, ik ga op zoek eigenlijk naar de muziek van die artiesten. Want heel vaak ken ik ze zelf ook nog niet. En uh, als ik dan iets vind waarvan ik denk dat is mooi of dat is geschikt voor de uitzending. Dan uh, gebruik ik dat. Ja, ja. Zo heb ik dat uh, nu ook weer gedaan en ga ik dat op uh, 24 juni uitzenden. Dan nou, maak jij dat programma niet alleen maar nog met uh, nog vijf andere collega's. Klopt. En, ja. uh, maar kunnen jullie geen perskaarten krijgen eigenlijk? Is het, <laughs> Goed. Dat zou leuk zijn. Het is een stuk goedkoper. Ja, ja, ja. Ik, heb dat een keer, uh, ik heb een keer een mailtje naar ze gestuurd... maar ik heb er helaas geen reactie op gekregen. Oh, oh, wat flauw. Ja. Ja. Iedereen in Nederland moet toch CFM Jazz kennen? Natuurlijk. Absoluut, ja, absoluut. <laughs> absoluut. Even uit programma's. Oké, okay, CFM Jazz. Ja. Ik wel, wat, wat, wat het wel leuk is, is dat zowel zo'n uitzending voorbereiden, maar ook, ook zo'n Nordic Jazz Festival, is altijd een ontdekkingstocht. Ja, toch wel? Ja, ja je, komt nooit op, je gaat nooit op de automatische piloot. Je vindt altijd wel iets nieuws. En je hebt altijd wel een verrassing waarin je denkt: hé, hey, dat is leuk. Uh, het is, jazz is zo breed. Uh, er is geen. geen ja, vaste set van artiesten. ontdekt steeds maar weer nieuwe artiesten. En ook in, uh, ook in uh, Nederland. Om mm. nog even terug te komen op waar, uh, waar, we, waar we mee begonnen. Die kinderen ook. Ja, um, daar komen we nog op terug hoor. Ja. Maar, uh, <lacht> ja, we kunnen ook straks erop terugkomen. Ga ja, ja. Nee, nee, nee, misschien... nee, door, ga door. Uh, in Nederland hebben we een aantal hele goede conservatoria waar, uh, waar muzikanten worden opgeleid. En uh, behalve Nederlandse kinderen komen daar natuurlijk ook uh, mensen van het buitenland op af. Hmm. En die, uh, die opleidingen zijn heel goed aangeschreven. Dus ook um, uh, in de jazz komt heel veel uh, muzikaal talent bovendrijven via die conservatoria... die ook in, uh, in Nederland heel uh, goed begeleid worden ook in heel Nederland heel veel kansen zien... om professioneel aan de slag te gaan. Ja, ja, ja. ja. Weet jij dat toevallig zijn... het is hard leven voor artiesten en muzikanten. Maar geldt dat ook voor jazzmuzikanten? Of kunnen die hun financiële bestaan veel beter opbouwen... in deze muzieksharnen? Ik denk het niet eerlijk gezegd. Ik denk dat dat ook sabbelen is. Hard werken. Uh, veel optreders vooral. Um, en daar um, en gaan natuurlijk ook heel veel mensen aan onderdoor. En dat is een probleem dat wat, al, oh ja. wat al heel oud is. Ja, ja, ja, ja, Als je kijkt in de jazzgeschiedenis ook heel veel grote namen... Uh, die uiteindelijk met drugs in aanraking zijn gekomen. En uh, uiteindelijk er allemaal onderdoor gaan ook. Ze gebruiken het om dat leven eigenlijk vol te houden. Oh, zo zwaar is het? Ja. Oh. Ja, het is veel nachtwerk natuurlijk, veel jassen. Ja, ja, ja, ja. ja, en dat breek je natuurlijk op. Ja. Hè? Ja, dat is waar. Ja. Oké, okay, nou, maar we moeten eens kijken naar Robbie. Heeft hij nog een lekker uh, jazz? Nou, ja, als we het over jazz hebben, hebben we het uiteraard over Candy Dover, hè Die kan ja. niet uh, ontbreken. Ja, ja, ja, ja. Onze eigen Candy met uh, Dave Stewart hè? uit de jaren tachtig. En Lily was hier. Ja, dat spreken we alweer over een hele tijd geleden, hoor, heren. Maar uh, ja, vroeger was uh, het jazzfestival in Sanford uh, enorm groot. En daar hadden we ook altijd uh, optreden van uh, Hans Dulfer, de ja. vader van. Van Candy. Candy, die we zojuist draaiden met uh, Lily Was hier. En, en uh, ja, toen uh, stond, uh, stond Candy, de jonge Candy, uh, nog bij uh, papa. Ja. Op het uh, podium naast uh, Café Neuf, was dat, uh, dat podium. En Jeroen, dat is uh, eigenlijk een, een, een, een voorbeeld van hoe. ...kinderen in de uh, aanraking komen... ...met muziek, in dit geval... ...dat is net zoals bij racefamilies natuurlijk... Hè. De, ja. uh, ...als je kijkt naar Jan Lammers met zijn kinderen... Uh, ...bleek hem met zijn kinderen... Um, ...maar nu de muziek... Um, uh, ...ja, dit uh, concours... Dan wil ik even, even teruggaan... Um, ...ook kinderen van tussen de 9 en 14 jaar... ...die dus jazz gaan spelen... Um, ...ja, dat is dan misschien... ...van familie uit... Uh, ...want... Hoe zou je als kind in aanraking kunnen komen, denk ik dan, met, met Jess? Want um, je ja, ja, zit er nog niet op het conservatorium. Eh, dus nee, nu. maar je, ik denk dat je, dat je ouders, je familie daar een hele grote rol in spelen. Ja, toch wel. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Want ja, Ook als ik naar mijn eigen kinderen kijk, uh, buiten wat ik af en toe opzet... Uh, komen ze niet met Jess in aanraking. Nee. Tegenwoordig kijken ze alleen maar filmpjes. Ja, ja, ja uh, TikTok, ja. et cetera. En komen ze bijna niet meer met muziek in aanraking. Behalve de muziek die achter die filmpjes gemonteerd is. Dus jij bindt je kinderen vast op een stoel. En oh, je ja. zet dan een jazzplaat op. Hè? Nou, <laughs> nog, niet, net nog niet. Nog net niet. Nog ja. niet. Maar uh, ze moeten er af en toe gaan geloven bij het ontbijt. Ja, ja, ja. Dus oh, ja. Uh, het enige moment dat we zo'n beetje met z'n allen samen zijn. En ja. dan. Uh, dan zet ik inderdaad vaak jazzmuziek op. En wat, wat voor jazz? Om voor die kinderen toch een beetje behalbaar te maken? Nou, heel vaak zet ik, uh, ik gewoon een, een jazzradiozender op. Zodat, uh, smooth zit... jazz? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat ja. Is, nog, uh, is altijd goed, uh, goed te dragen. Maar of... af en toe komt er ook wel uit van... Wat heb je nou weer opstaan? Ja, die... ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, want dat, dat is eigenlijk toch wel... Dat, dat ligt ook ongelooflijk lekker in het gehoor natuurlijk. Hè? Die, ja. die smooth jazz, uh, rustige jazz. Uh, dat is natuurlijk is wel lekker. Uh. Ja, absoluut. Ja. Oké, okay, um, je hebt zelf wel eens ontmoet, de familie Dulver, um, de optreden. Nee, Ik heb ze ook in zandvoort gezien op het uh, jazzfestival in mijn jeugd. Ja, ja. Ik kwam ook een optreden met Hans Dulfer in herinnering. Dat was toen, dacht ik, op het Garstensplein. Ja. En ik heb hem ook wel eens zien optreden op het circuit. En daar, daar sprak ik hem ook En voor een optreden. Zat hij lekker met een biertje in zijn hand. Zat hij zich voor te breinen, een beetje in te blazen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar wat een, wat een druk op die ader. Hè? Als je, als je ja. saxofoon speelt. Je ziet een heel opgezwollen ader in die nek. zie je, dat is, En een rood hoofd. Ik denk, dat kan toch niet goed zijn. <laughs> Levensgevaarlijk. Ja, ja, ja. Maar ze zijn natuurlijk zo getraind. Ja, dat is wel jaren. Ja, ja, ja. ja, ja. Was er was onlangs een hele leuke documentaire op televisie over Candy Dulfer, over haar leven. En daar komt Hans Dulfer natuurlijk ook naar voren. Maar ook ja. uh, uh, de tijd dat Candy Dulfer bij Prins speelde. En daar vertelt ze heel openhartig over. En dan krijg je ook een indruk van het leven van de muzikant. Wat daar allemaal bij komt kijken. Ja. En dat is wel uh, af en toe wel heel leuk om, uh, om te zien. Want die Prins, dat was ook een, een, een super. Perfectionist, eigenlijk. Absoluut. Ja, dat Was geen makkelijk mannetje hoor. Oh nee, nee, nee. zeker niet. Nee, precies. Um, maar is het is het, hoe praat ze dan over Prins? Is dat een, zeg maar vol uh, warmte of, of uh, ja. toch ja. kritisch? Nee, nee, nee, nee, absoluut vol warmte. Ze heeft daar een hele mooie tijd gehad, geloof ik. Mm. En dat, dat snap ik. Als jonge vrouw, al ben je in feite deel van een wereldgezelschap, je mag ja. met een wereldster op pad gaan. Ja, ja, ja. En daar heeft ze heel veel van geleerd. Ja. En, uh, zat Prins zelf ook nog een beetje in de... Uh, hinkte die ook nog een beetje tegen de jazz aan? Of wat? had hij bepaalde nummers uh, richting de jazz? Nee. nee. nee vind Dat ik Toch iets... een hele eigen stijl. Hè? Ja, absoluut. Ja, ja, ja, ja. In mijn jeugd was ik er ook gek van, maar ik vind het zeker geen jazz. Nee, nee, precies. Nou, uh, over jazz-talenten gesproken. Wat Dool en uh, Meisje Dulf natuurlijk was. Um, en uh, misschien nog steeds is. Speelt ze nog steeds jazz eigenlijk? Uh, nog steeds heel actief? Ze speelt wel, maar of ze nou echt nog jazz speelt, ik denk het niet. Okay. Ik vind het meer een beetje funk. Ja, ja. Een beetje soul. Maar een nieuw uh, aankomend jazz talent? Nou, ik ga bijvoorbeeld op Noordje Jazz naar Kika Springers kijken. Die uh, is al een tijdje actief in Nederland, een paar jaar. Ze komt ook van een van de Nederlandse conservatoria af. En staat ook te boeken als een heel groot Nederlands talent. En wat speelt ze? Uh, saxofoon. Saxofoon nog. Ja. oké. Okay. Geweldig. En, uh, en welke genre van de jazz? Jeroen dat vind diep, ik een ja. hele moeilijke vraag. Ik okay. ben niet zo heel goed in die theorie van... Uh, nou, dit is deze stijl of die stijl. Ja, ja, ja. Maar het klinkt gewoon heel lekker. Ja, ja absoluut. Ze ja, ja, ja. schrijft ook eigen arrangementen. Uh, ja, zeker. Neem ik. Ja, ja. Ze ja. Ja. Ja, ja, ja, muziek. Ja, ja. Dat... En dat is wel het leuke als mensen dat toch proberen, omdat er is natuurlijk in de jazz al zoveel gespeeld. Ja. En je wil niet zoveel de klassieker opnieuw uitvoeren. Um, als mensen dat proberen en een nieuwe stijl ontwikkelen... is dat eigenlijk alleen maar leuk. Ja, ja, ja, ja. ja probeer maar eens uniek te zijn natuurlijk. Ja. Ja, dat is... nou ja, wat we in het programma ook veel proberen... Uh, is ook om muziek uit andere werelddelen te laten horen... die uh, onder de jazz valt. Er komt natuurlijk heel veel uit Noord-Amerika... Ja. Uh, maar er is ook heel veel in, uh, in andere landen te vinden... Ja. Dus dat proberen we ook naar boven te laten komen. En natuurlijk ook Jazz uit Nederland. Ja, precies. Jeroen, mag ik je hartelijk danken dat je op ja. je vrije zaterdagmiddag... naar onze eigen studio bent gekomen. En Graagelijk. heel veel succes natuurlijk met Jazz op zondag. Of gewoon Jazz is het, hè? Ja. Ben jij er morgen? Nee, ik ben er niet morgen. Misschien nog wel even leuk om te zeggen... als mensen interesse hebben, ze kunnen op onze Facebookpagina... CFM Jazz, kunnen ze ons programma terugvinden... En daar kunnen ze ook terugvinden dat ik op 24 juni er ben. En dat uh, bericht komt nog dat die uitzending in teken staat voor Nortje Jess. Kijk, helemaal, helemaal goed. goed. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Ik heb me rot gezocht naar uh, Prince die toch uh, een beetje jessie uh, klinkt. <lacht> nou, nou ja, ik heb het denk ik toch wel een beetje gevonden hoor yeah. met deze platen. Hier is uh, I Wanna Be Your Lover. Ja, en zo werd uh, Prince inderdaad. We hadden het net over hem hè, bij uh, de jazz. Uh, toch een beetje jassy, hè, met dit uh, plaatje. I wanna be your lover. Ja, ja, ja. Binno, in het eerste uur uh, hadden we van de veiligheidsregio Kennemerland de persvoorlichter. de gloedje nieuwe persvoorlichter. Ja. Uh, ja, ja. in de uitzending, Remke. En uh, ja, hij had het over een uh, gestalle scooter. die bij een uh, oproep uh, van, uh, van de brandweer. Hè, die hebben ook een uh, brandweerscooter, een gele ja. brandweerscooter. Je verwacht dat hij rood is, maar hij is geel. Ja, hij is geel. En uh, ja, die is uh, bij een uitdruk is die gewoon uh, gestolen, wegding. Ja. Na het afgelopen, uh, de brand was geblust en de scooter was gestolen. Nou, er is meer informatie over gekomen. Uh, het is dus een, een lichtgele scooter. Um, hij uh, is even kijken, scooter uh, Simon Cornelis 02 um, en het kenteken van, uh, oh nee, is, uh, Simon Cornelis 01 um, en het kenteken is uh, Dirk uh, 422 RT, dus D42. 22RT. Uh, mocht je hem zien, nou, ik zou gewoon de politie bellen. En dan uh, gaan die er wel achteraan. Want uh, daar zou ik niet de brandweer voor bellen. Want nee. <laughs> ze zijn er wel als de brandweer dan? Ja ja, dan ze, ja, ja, ja, ja, ja. Maar, over, maar over wat van de dieven heel blijft, dat is nou maar nog maar de vraag. Dat lijkt me niet. En, ze nee. nemen ze, die weer pleunen ze, tang nemen ze mee. Precies. En dan, dan blijft er weinig ja, van ja, je ja. over. En dus kom niet aan de brandweer haar spullen. Want uh, dan nee. is het, uh, slecht, uh, loopt het met je af. Um, nou, en. Uh, dat is het even. Um, gaan we door. Oké, okay, ja, handen. nou ja, ja, ja oh, ik, ik, ik zag uh, dat uh, deze, althans uh, de junior uh, uitvoering van deze band, ja. die komt oh. ook weer uh, bij uh, de North Sea Jazz. Oh, ja, hier is I'll Take You There. Hello, Met uh, collega Jeroen van Sluisdam van uh, CFN Jazz, uh, Benno. Nou, zeker, het was heel goed. Ja, ja, zeker. En uh, hij is een van de mazzelkomter die naar uh, Noordsee Jazz uh, toe gaat. In het weekend van 7 en 9 juli. Dus 9 juli is de laatste dag. Ja, dat is de laatste dag. De laatste dag. En uh, onder meer met uh, Crack Reporter, die we ook al uh, gedraaid hebben. Precies. Nou, het ja, um, laatste nieuws ja. is dat uh, het even heel druk geweest is in Zandvoort... met sirenes, want op het Tilana Spat in Zandvoort... en het Tilana dames en heren, dat ligt uh, toch wel diep in de duinen... Uh, bij de Amsterdam Amsterdamse waterleiding, duinen in reanimatie. Dus daar ging de reddingsbrigade, de brandweer, de politie... en de ambulance dienst, uh, die moet het klusje afmaken, uh, gingen daar allemaal naartoe heel veel sterkte. Ja, heel veel sterkte voor iedereen. Nou, dan zit het er alweer op. Uh, Zeker, nou, we gaan nog één uh, plaat minuut. draaien en dan uh, zijn we de volgende week weer. Ja, en met... En de... dan, uh, ja, speciale uitzendingen. Ja, hele speciale uitzending, want we gaan aandacht besteden natuurlijk aan Zandvoort voor jou. Dat is, uh, ja, dat is zo heet, het programma. Aan artiesten die langskomen, maar natuurlijk ook aan evenementen, zoals uh, de overdag van de Brandweer, het Buurtfeest in Noord, en uh, nou, misschien ga ik ook wel eens even naar het circuit toe. En we, we sturen jouw pad uh, met je Assistenten, ja, volgende ass week. Ja, assistenten. Albedin, gaat gezellig met me mee. Een ja, heel goed. <laughs> Zegraap, Zet de VM-jas aan. Zet de VM-jas aan. Ze krijgt nu een beetje weg. Maar goed, onder dwang zal een helpen, goed doen. Maar en dan volgende week, samen met Fred, gaan we dit programma zond voor jou maken. Van 2 tot 7. We zeggen tot dan. En tot bedankt dan. voor het luisteren. Hoi. En we gaan uit met uh, lekkere country muziek. Ja, dat gaan we toch draaien. Steamy Windows. Ja, je kent het wel van uh, Tina Turner. Dit nummer, en uh, dit is uh, de schrijver van dat plaatje: Tony Joe White. Ook zijn eigen versie heeft hij daarvan gemaakt for music fine We were snuggled up in the backseat Making up for lost time Steamy windows Say roll visibility Steamy windows